Zes uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De tien bestaande overheidsinspecties moeten opgaan in één onafhankelijke nationale veiligheidsinspectie. Het stelt Pieter van Vollehoven in zijn boek Oproep van een Waakhond, dat vandaag verschijnt. Inspecties, zoals voedselwaakhond en VWA, vallen nu onder een ministerie. En daardoor zijn ze volgens Van Vollehoven niet onafhankelijk.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 President Trump moet op zoek naar een nieuwe minister van Binnenlandse Veiligheid. Minister Kerstjen Nielsen heeft onverwacht ontslag genomen. Nielsen was verantwoordelijk voor de bewaking van de grenzen. Ze stapte uit eigen beweging op. Naar wordt gezegd omdat ze zich onvoldoende gesteund voelt door andere departementen. Op Twitter zegt Trump dat hij een tijdelijke plaatsvervanger voor Nielsen heeft aangesteld.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 Maybe I'm crazy. TFM. That's my home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 Laat mij dan weer vinden. Ik bij me, heb ik de volmaakte lief. ik En sla.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 Me van de lente. my cloud again brings me back to